1 Uur. NPO Radio 1. Met Willemijn Veenhoven en Patrick Claudiers. Zeeland vergrijst, zeggen ze. Maar niet de gemeenteraad van Goes. Want in de serie Lokale Helden wordt een CDA-raadslid in het zonnetje gezet. Dat met 23 jaar al de gemeenteraad betrad. En zelfs op zijn 28e al wethouder werd. Zometeen in de nieuws. En onzekerheid in Italië na de verkiezingen. Dat nu in het internationaal doorop, is. Netels in Nederland en in Duitsland is er ook in Italië... na de verkiezingen geen duidelijke coalitie aan te wijzen. Inmiddels is uh, driekwart van de stemmen geteld... na de parlementsverkiezingen van gisteren. Correspondent Mustafa Margadi. Mustafa, uh, voor wat betreft uitslag, was de laatste stand van zaken? Uh, die is uh, in nou, brede, uh, uh, brede lijnen eigenlijk wel hetzelfde als uh, zoals het er vanorgen, uh, vanmorgen uitzag. De uh, anti-migratiepartijen, de anti-establishment-partijen staan op uh, dikke winst. Uh, de vijfsterrenbeweging, Sterrenbeweging, uh, de anti-establishment-partij, uh, gaat meer dan een derde van de stemmen uh, te pakken krijgen. Uh, als we kijken naar de Lega, uh, die komt op ongeveer 18% uit. Dus die heeft zichzelf ook als een winnaar uitgeroepen, omdat hij zich onderdeel heeft gemaakt maakt van een uh, centrumrechtse coalitie. En, uh, maar, maar het ziet er ernaar uit dat geen van die blokken ook echt een meerderheid gaat krijgen in het parlement. Um, we hebben nu dus wel allerlei percentages. Maar uh, omdat we een heel ingewikkeld kiessysteem hebben weten we niet hoeveel zetels dat uiteindelijk gaat opleveren. Dat moeten we dus nog even bekijken. Maar het ziet er echt naar uit dat we geen meerderheid gaan krijgen. Het midden is dus eigenlijk weggevallen. Daar komt het op neer. Ja, absoluut. Uh, zowel uh, de PD, de Democratische Partij... de regeringspartij, die heeft forse klappen gekregen. Net als, en dat is eigenlijk enigszins verrassend... Uh, Silvio Berlusconi met zijn Forza Italia... Uh, gingen ervan uit dat, uh, dat ze in de centrumrechtse coalitie... het best goed zou doen, zouden doen. Dat ze groter zouden worden dan de Lega. Maar de Lega heeft ze echt uh, overtoept. En niet zo'n beetje ook. Ja, en, en betekent dat, net als in Nederland en Duitsland... dat we mogelijk weken of maanden gaan horen... dat ze bezig zijn met, met formuleren meer je haalt me letterlijk de woorden uit de mond. Oh. Dit gaat weken of maanden duren. Um, we, en, en, en ja, de partijen die eigenlijk willen proberen om er wat van te maken... die lopen nu al bijna een soort uh, publiciteitsruzie met elkaar te maken. Eerst sprak uh, Matteo uh, Salvini van de, van de Lega. Die riep zich uit tot winnaar en die wil op rechts toch wat proberen te maken. Dan moet hij wel een partij erbij verzinnen. Uh, ik weet niet wie in eerste instantie om toch aan die meerderheid te komen. Hm. Zojuist, tien minuten geleden, uh, heeft uh, de Vijf Sterren beweging gesproken. En die roept zichzelf uit als winnaar en vraagt aan Sergio Mattarella, de president, om uh, hen een premier te laten leveren. Ja, en, en de democratische partij van Renzi, die flink verloren heeft, die kan de oppositiebanken in? Ja, dat hebben ze al gezegd. En uh, er gingen stemmen op dat hij al had besloten om op te stappen. Zijn woordvoerder heeft dat inmiddels op Twitter ontkend. Er is om vijf uur een persconferentie met Matteo Renzi en dan horen we van hem meer. Bellen we jou weer. Dankjewel. Moester van Magadi. De eerste hulpconvooien zijn aangekomen in de zwaar belegerde regio Oost-Ghouta in Syrië. De regio bij Damascus waar de bellengroepen aan de macht zijn, ligt zwaar onder vuur van het Syrische leger en de luchtmacht. De inwoners daar kunnen geen kant op. Merlijn Stoffels van het Rode Kruis. Meneer Stoffels, de eerste hulpconvooien zijn dus uh, gearriveerd. Er werd al dagen over gespeculeerd wanneer uh, kunnen ze er naartoe. Het is een belangrijke stap, lijkt me. Ja, dat is een enorm uh, belangrijke stap. Het is voor ons echt een race uh, tegen de klok... Om, om de mensen de levensreddende hulp te kunnen bieden... die ze, ze keihard nodig hebben. En ze zijn natuurlijk al, al maanden gebombardeerd van alle kanten. Alle kanten. Ze ja. kunnen eigenlijk nauwelijks uh, schuilen. Er zijn heel veel mensen gewond geraakt. En in oost zitten zo'n 400.000 mensen vast. Uh, medische faciliteiten zijn uh, verwoest, er zijn geen medicijnen. Ja, we horen dat letterlijk elke dag mensen sterven... door het gebrek aan hulp. Ja, ja we kunnen ze nu weer een heel klein beetje hulp geven... Uh, de eerste uh, hulpgoederen, hulpconvooi, die zijn aangekomen. Waar bestaan die uit? Hoe groot is dat convooi? Ja, dat is nu een convoy van zo'n 46 vrachtwagens vol met voedsel en medicijnen voor zo'n 27.000 mensen onderweg naar Oost-Ghouta. Mm -hmm. En dat is heel goed nieuws. Tegelijkertijd vragen wij om een dagelijkse gevechtspauze, want zoals ik eerder zei, 400.000 mensen zitten vast. Die mensen moeten allemaal direct hulp hebben en ook moet het mogelijk worden om gewonden uit het gebied te kunnen wegkrijgen. Ja, ja want die 46 vrachtwagens voor 27.000 mensen, maar er zitten er 400.000 vast, dus er moet nog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 Nee, die situatie ter plekke weten we nog niet. Kijk, we hebben natuurlijk wel allemaal de beelden gezien de afgelopen weken. Dus we weten dat het heel slecht is daar. En we zullen in de loop van de dag zullen we, uh, zeker berichten terugkrijgen van, uh, van de situatie daar. En kunnen we ook een betere inschatting uh, maken van wat er nog meer nodig zal zijn om de mensen daar te kunnen helpen. Merlijn Stoffels van het Rode Kruis, dankjewel. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein en Utrecht... gaat patiënten die binnenkomen op de spoedeisende hulp... zo snel mogelijk thuis of in een zorginstelling verzorgen. Het is een proef van een jaar. In het ziekenhuis liggen steeds meer ouderen. Die hebben wel zorg nodig, maar geen medische behandeling. Daardoor raken de bedden onnodig bezet. Het jaarlijkse volkscongres in China is begonnen. Er wordt gestemd over een voorstel... om het maximum van twee termijnen van de president los te laten. Als het wordt aangenomen, dan kan president Xi Jinping... voor de rest van zijn leven aan de macht blijven.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 De Graafschap heeft besloten geen aangifte te doen... na de rellen op het veld gisteren bij Go Ahead Eagles. De Graafschap won met 4-0, maar na het fluitsignaal... gingen aanhangers van Go Ahead Eagles in gevecht... met de spelers van de Graafschap. Algemeen directeur van de Graafschap is Hans Martijn Ostendorp. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Ostendorp, waarom bent u niet naar de politie gestapt? Nou, weet je, wij, wij hebben de wedstrijd van gisteren natuurlijk net op ons in laten dalen. We hebben daar goed met elkaar over gesproken. En we zijn ontzettend blij dat onze spelers vrij snel veilig de kleedkamers konden, uh, konden bereiken. En uh, wij vinden het met, met, nou, we hebben ook dus het statement van het bestuur van de Go Eagles gelezen... dat ze zich schamen en ook op, op, op zoek gaan naar degenen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Uh, ik heb er vanochtend ook bij de voorzitter van uh, Go Eagles over uh, gesproken. Ik denk dat het een Go and Eagles en het KNVB is om al dan niet maatregelen te nemen. U zegt de Eagles en de KNVB. Um, ja, maar uw spelers zijn aangevallen. Dat is me nogal wat. Ja, maar waar het om gaat um, is dat de spelers ook vrij snel wel zichzelf in veiligheid hebben kunnen brengen. Ze Zij zijn natuurlijk wel enorm gestrokken. Maar tegelijkertijd um, uh, willen we ons ook weer richten op het voetballen, waar het allemaal om bedoeld is. En willen we bovenal met elkaar ook wel rust bewaren. Hmm. En, uh, en de Noord-Eagles heeft aangegeven uh, nadrukkelijk op, op zoek te gaan naar die hier, de, de mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn. Er zijn ook arrestaties verricht, daar zullen straffen opvolgen. En eventueel kan de KNVB nog maatregelen nemen. En voor ons is, is dat al voldoende. Dan is voor u de kous af. Wat, heeft u het al met, met uw eigen spelers daarover gehad? Nou, we hebben het hier op de club natuurlijk over gehad. Um, en ook daar is dit, dit, dit, dit, dit, het besluit dat we genomen hebben... is breed gedragen uh, binnen de club. Weet je, we zijn bovenal ook blij uh, met het feit dat onze eigen supporters... 90 minuten lang onze ploeg hebben gesteund... en zich niet heb, hebben, hebben laten provoceren. Daar mm. zijn we blij en trots op. En weet je, wij willen ons vooral richten op de wedstrijd van aanstaande vrijdag thuis tegen FC Dordrecht. Ja. En u zegt uh, verder moet de KNVB uh, uitzoeken wat voor, uh, wat voor straf hier uh, passend is... Wat, wat, wat vindt u zelf eigenlijk? Wat zou hierbij passen? Ja, weet je, het gaat er met name om, wat mij betreft, dat de mensen die het veld betreden, dat die het stadion uh, uit het stadion geweerd worden. Want zo krijg je de stadions uh, uh, weer plekken waar je gewoon veilig naar voetbal kunt kijken. Dus um, een hebben twee jaar, wij, dat zou heel mooi zijn voor de mensen die dit hebben gedaan. We hebben het zelf twee jaar geleden gehad. Toen hebben we een wedstrijd zonder publiek uh, uh, moeten spelen. Daarmee straf je ook wel heel veel. Goedwillende supporters. Ik snap dat het soms dat daar wel een preventieve maatregel of werking vanuit kan gaan. Maar wat mij betreft, richt je in eerste instantie op de straffen van de supporters die dit soort van mogelijkheden plegen. Het verhaal is duidelijk. Ik dank u wel, Hans Martijn Ostendorp. Het weer nog, veel plaatsen schijnt de zon. Maar er zijn ook wel wat wolkenvelden, vooral in het noorden en in het zuiden. 9 tot 12 graden vandaag. Morgen meer bewolking en kans op wat lichter regen dan wel motregen. Zometeen weer verder met de Nieuwsbv, lokale helden en radio met ballen. Maar nu is de verkeersinformatie met Jolanda van der Velde. Wat vertraging op de A10-ring Amsterdam. Tussen Oostorp en Amsterdam-Buitenvelder 10 minuten vertraging. Twee rijstroken zijn dicht vanwege defecte auto. En een ongeluk op de A20, hoek van Holland richting Gouda. Bij Maasluis 5 minuten vertraging. De rechte reisschok is dicht. Hoe lang vindt u al dat mensen niet praten, maar mompelen?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 En Patrick Zodiers. De Nieuws BV. Nogmaals, goedemiddag. Goedemiddag. Het regende kampioenen dit weekend. Op de baan, in de ring. En onze eigen kampioen Ermen Wennemars. die blik terug op al deze bijzondere sportmomenten. Dat doen we vanaf half twee. Maar nu eerst lokale helden in... OO Den Haag. Ja, dit keer niet uit Den Haag, maar vanuit Zeeland. Want in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... praten wij met Tweede Kamerleden met een lokale binding. Zij presenteren ons een lokale politieke held uit hun dorp of gemeente. In de studio van Omroep Zeeland zit CDA-kamerlid Joba van den Berg uit Goes. Goedemiddag. Goedemiddag. U, of moet ik zeggen, hoes. Ja, van van de, de, de Zeeuwen kunnen dat heel mooi uitspreken. Maar ik ben hier in 96 komen wonen, dus daar waag ik mij niet meer aan. Ik ben <laughs> Zeel, maar ik waag mij er zelf ook niet aan, hoor. En je bent, als u in 96 bent, dan bent u nog steeds geen goezenaar? Ik ben toch wat ze hier noemen een butendieker, hè? Een butendieker, ja. Bu jij ja. <laughs> ja, heet dat zo, Patrick, jij weet het, ja. Ja, zeker. Je ben, kijk, ik ben zelf zeel heel. En, en uh, dat is wel grappig, want Zeeland bestaat natuurlijk... Uit, uh, oorspronkelijk uit een aantal eilanden. Ja, en elk eiland heeft zo zijn eigen karakter. En elk uh, eiland heeft ook zijn eigen uh, uh, passie. En ja, dat, dat, dat blijkt. En zeker ook als je dan ook zelfs nog van een ander eiland komt... ben je ja. ook nog een butendieker. Ja, ja goed. Nou, <laughs> u blijft, helaas, u blijft gewoon een butendieker. Um, u bent nu bijna een jaar lid van de Tweede Kamer voor het CDA. Gaat u dagelijks op en neer vanuit Groes? Nee, uh, maar dat geldt voor alle mensen die dus uh, echt uh, in, in de regio zitten. Ook Groningen, Friesland, Rente, Overijssel, Limburg, etc. Die hebben allemaal een tweede plek in de Randstad. Ja. Dus we zijn de Kamerdagen, ben ik echt uh, in de Randstad. En uh, nou, het weekend zijn we hier. En afhankelijk van de agenda en van werkbezoeken... Uh, kom ik vrijdag wat eerder of wat later en vertrekken we maandag wat eerder of wat later. Goed, u heeft een pied-à-terre ergens? Ja, ja. ja. Um, u zit daar niet in uw eentje, daar, daar ver weg in de studio van Omroep Zeeland. U heeft namelijk iemand meegenomen. Ja, dat is toch ook ver weg van hier? Dat, ja, nee, dat is nou zo om. mooi, want de, de studio van Omroep Zeeland staat in oost Daar ben ja. ik geboren. Ik fietste elke dag naar het station, uh, toen ik, uh, van mijn twaalf, van, van twaalf tot mijn achttiende. En dan fiets je langs het gebouw van Omroep Zeeland in de Kanaalstraat. Dus ik zie jullie zitten. Prachtig. <laughs> nou, dat is uh, ja. heel mooi. Maar het is ook wel een beetje, merk ik vaak, dat de afstand uh, groes... Uh, Den Haag dat die korter zou zijn dan de afstad Den Haag Goes. Ja dat merk ja, ik toch wel vaak ook Goest in Goes Den Haag discussie. is korter. Ja ja ja ja. Dus de, de, de, nou ja, perceptie. Ja is perceptie. Ja. Ja, is perceptie. Ja. Nou dan moet u wat aan veranderen want u zit in Den Haag, dus u. Uh, het, is, het is aan u om Den Haag ook een beetje naar Goes te brengen. Maar we gaan even naar degene die naast u zit. U heeft iemand meegenomen, dat is uw... Uh, noemen wij zomaar even uw lokale politieke held uit Goes. Ja. Aan u de eer om hem te introduceren. Nou, ik wil heel graag introduceren. Uh, lijsttrekker en op dit moment wethouder voor het CDA in Goes, Dirk uh, Alsema. Uh, 31 jaar, dus heel uh, jong. En, uh, maar daar ook zeg, heel dynamisch, heel uh, betrokken. Heeft ook een moeilijke portefeuille. met onder andere bijvoorbeeld uh, uh, jeugdzorg uh, ook in zijn portefeuille. Maar ook economische zaken. En dat was de afgelopen jaren natuurlijk een, een, een grote uitdaging. Uh, Groes is groeiende. Uh, Groes is ook, uh, maar dat kan hij zelf nog veel beter vertellen. hoe we de industrieterreinen mooi hebben ontwikkeld. en hoe het ook met uh, de woningen. hoe het goed vooruit gaat. Maar de afgelopen jaren in de crisis. was dat absoluut een uitdaging. En daar heeft uh, Dirk ja, hele mooie resultaten uh, laten zien. Dirk Alsema, goedemiddag. Goedemiddag. Deed u het een beetje goed, mevrouw Van den Berg? Ik vond dat ze het heel goed deed, absoluut. <laughs> en hoe heeft u die industrieterreinen mooier gemaakt? Nou, we hebben zoals ik dat uh, noem altijd het rode loperbeleid toegepast. Dus zodra wij horen van een ondernemer die op zoek is naar een nieuwe locatie... dan, uh, ja, dan leggen we de rode loper uit en dan uh, proberen we die naar Goes te halen. Ja, want u heeft hard mensen nodig. Hè? Het gaat goed met de economie in Goes. En uh, wat, wat, wat, wat doet u dan? Waar, hoe zorgt u ervoor dat zo'n ondernemer komt naar Goes? Nou, zorgen ervoor dat je een aantrekkelijk bedrijventerrein hebt... waar de mensen zich uh, kunnen vestigen. Maar een ondernemer komt nooit alleen. Hè? Die komt met een gezin, die wil, uh, wil wonen in de buurt. Je hebt een levendige binnenstad nodig. Dus er komt veel meer bij kijken. En dat heeft u allemaal voor elkaar gekregen. Ja, we mogen de afgelopen jaren niet klagen over hoe het is gegaan in Goes met ontwikkelingen. U was 23, lastig. Toen kwam u in de gemeenteraad. En dan zat u op donderdagavond lekker vergaderen samen met de raad. Klopt. En ik dacht, ik hoor wel van Patrick over die cafés daar in Goes. Had u niet veel liever daar gezeten? Nou, Dat is wel grappig. Ja, inderdaad, cafébanen is onder andere. Het was mijn eerste raadsvergadering toen ik daar donderdagavond zat. Toen kreeg ik een sms'je van vrienden van mij... en die, die noemde de naam van het café en de tijdstip. Kom je ook? En uh, toen moest ik op mijn 23e terug appen... ik zit in vergadering, kan niet. <laughs> dus dat was wel eventjes, uh, eventjes wennen in het begin... maar dat, uh, dat ging vrij snel. ja En die vrienden die heeft u nog? Ja zeker, ja, zeker. En ze zijn ook enthousiast over het werk wat ik doe. Laten we even kijken naar... want jullie zijn hier natuurlijk in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen. En we, willen, we vinden het leuk om te kijken met de nieuwsbV wat er, hè, wat er van Den Haag naar de, naar, naar de regio gaat en andersom... en hoe dat elkaar beïnvloedt. Um, mevrouw Joba van den Berg zit naast u. Um, wat heeft u er daar in Goes aan, meneer Alsema... dat een inwoner van uw gemeente, dat mevrouw van den Berg... voor u in de, in, in, in de Haagse politiek zit? Nou, wat, wat ik ontzettend vind aan de mevrouw van den Berg, aan Joba... is dat zij ontzettend dichtbij is, dus niet alleen fysiek. Hè. Dus uh, zij fietst, wandelt of rijdt geregeld door de gemeente. Maar ze is ook heel benaderbaar. We kunnen haar bellen, we kunnen haar mailen als er iets aan de hand is. En ze heeft de afgelopen tijd ook al laten zien... dat ze concreet iets voor de provincie en de regio kan betekenen. Dus ja, ik vind dat een, een voorbeeld voor, voor andere Kamerleden. En wat heeft ze gedaan dan? Nou, een heel concreet voorbeeld is uh, wat er is gebeurd... rondom de CBS-cijfers in de uiensector... die een uh, voorspelling doen uh, van de productie... die toch veel invloed hebe, uh, heeft op de prijs van die uien. En uh, dat het een aantal keer nadelig is uitgepakt. En daar heeft zij je aandacht voor gevraagd. Ja, mevrouw Van den Berg, want de CBS die, die stelt dan vooraf een prijs vast. En dat klopt dan niet, en dat is dan... De nadelen van de, van de uitdelers. Nou, in de CBS-team uh, maakt dus op basis van de informatie vooraf een schatting van het aantal tonnage. Maar op het moment dat ik een, een veld inzaai, betekent nog niet dat dat allemaal ook uh, ja, tot bloei komt. Hè? Mm -hmm. Je kan daar ik noem maar, tegenslag met te veel regen en zo krijgen. Ja. Dus de uiteindelijke tonnages kunnen heel anders zijn. En het is nu al jaar op jaar dat dus uh, de tonnages te hoog worden ingeschat. En dat betekent jaar op jaar dat de uienboer dus een te laag. Geprijs krijgt. En ik heb nu als uh, aan gesteld, of verschillende vragen gesteld, maar onder andere, van geef de feiten eens op een rijtje, van wat waren de tonnages vooraf volgens het CBS? Wat waren ze achteraf? Ja. Hoe is die uh, ontwikkeling van die huidprijzen? Ja, kortom, kortom, u helpt daar echt die zeeuwse boeren mee. Um, ziet u uzelf echt als, als, als een zeeuws oliemannetje, olievrouwtje dan? Ik zie mij inderdaad wel als een, een oliemensje, zullen we het dan maar uh, uh, noemen. Maar inderdaad als een spin in het web die voor de contacten kan zorgen... en de verbinding uh, tussen Den Haag en, uh, en Zeeland. Ja. Uh, om een ander voorbeeld te noemen. Vorig jaar waren hier een paar woningbouwcorporaties gefuseerd. Uh, die hadden toen ook al uh, onderling afgesproken... dat ze iets zouden doen voor de huurders... En op het puntje, toen het puntje bij paaltje kwam, uh, mocht dat dus niet? Nou, het heb ik samen met mijn collega van Wonen daar vragen over gesteld. En uiteindelijk is in het najaar besloten dat die woningbouwcorporaties dat geld toch terug mochten geven aan die, uh, aan die huurders. Ja. Dus ja, op, op die manier probeer ik toch ook uh, actualiteiten van de provincie onder de aandacht te brengen in Den Haag en daar ook een oplossing voor te krijgen. Maar dat gaat niet altijd goed. Er is een paar jaar geleden, twee, drie jaar geleden... heeft Jan-Peter Balken een groot rapport geschreven over Zeeland... en dat er echt wel in deze krimper en vergrijzende regio dat Zeeland is... dat er iets moest, moest gebeuren dat geïnvesteerd moet worden. Ja, dat rapport is gewoon ergens in de la verdwenen in Den Haag. Nou, dat denk ik van niet. Want uh, dat rapport heeft, is vorig jaar uitgebreid uh, besproken. En in totaal gaat op basis van dat rapport... gaat er 25 miljoen van Den Haag naar de provincie Zeeland. Er was 3 miljoen nodig, of 300 miljoen nodig. Ja, je krijgt niet altijd alles. Nee, maar het verschil tussen 300 wil. miljoen en 25 miljoen... vind ik voor uh, uh, Zeeuwse begrippen uh, uh, het grote verschil tussen app en vloed. Uh, je moet altijd zeggen, kijken van wat krijg je wel. Hè? Het heeft, uh, vind ik, weinig zin om door te praten hoe het misschien anders kon dan wat je nog anders had gewild. Maar Zeeland heeft daar, los van andere provincies, 25 miljoen gekregen om apart te investeren. Daarnaast is er ook nog een stukje cofinanciering, dus het totaalbedrag is uh, nog wel uh, groter. En daar is de, de analyse van het rapport Balkenende, is daar zeer bepalend uh, voor geweest. Nou, kijk, kijk ik vind Groes mooi. Ik, ik was er van het weekend nog, en ik heb dan natuurlijk ook... mijn vormende jaren beleefd, mijn middelbare schooljaren... maar er zijn ook heel veel van mijn klasgenoten... die zijn weggegaan, het land ingegaan. En ik begrijp dat ook wel, want het is moeilijk terugkomen in Goes... omdat er ja, het, het, het, het vergrijst, het, het, er zijn weinig banen voor hoogopgeleide mensen... dus er moet wel iets gebeuren uh, in Goes. Dus meneer uh, uh, Alsema, hoe, hoe denkt u dat aan te pakken? Nou, ik denk dat, op, uh, dat Goes bruist. Hè? Dus ik ben niet helemaal eens met dat er in Goes niets te doen is... maar Goes bruist... Um, we hebben juist heel erg behoefte aan arbeidskrachten, dat is op dit moment een grote opgave. De werkloosheid is hier in een jaar tijd met meer dan 20% gedaald. Ja, maar dat bedoel ik ook. met goede mensen. De aantrekkingskracht is, valt soms tegen. Mensen gaan liever naar, in de Randstad, blijven liever in de Randstad dan dat ze naar Goes komen. Ja, we hebben nu voor het eerst wel een vestigingsoverschot. Er zijn meer mensen naar Goes gekomen dan, uh, dan die er vertrokken zijn. En ik denk dat het heel belangrijk is om goed te vertellen... Um, wat voor mooie uitgangspositie Goes heeft. Want ja, binnen een uur sta je in Rotterdam om maar een voorbeeld te noemen. Ja. Ik en je even... zat zo in Antwerpen, is ook mooi. Ik wil even oh, nog naar iets uh, waarvan je zou kunnen zeggen... nou, misschien kan Den Haag daar wel wat van leren van wat u uh, lokaal heeft gedaan. Uh, u moest flink bezuinigen, uw gemeente, in 2016. En u heeft dat uh, onconventioneel aangepakt. Wat deed u? Nou, We hebben een aantal dingen gedaan. We hebben onder andere in beeld gebracht wat doen we allemaal als gemeente. En dat klinkt een beetje als een open deur. Maar als je er goed over na gaat denken... dan kom je dus vanaf het, uh, uh, het verlenen van zorg tot aan het maaien van het groen... Al die keuzes hebben we op een rij gezet. Mm -hmm. We hebben de bewoners of de inwoners van Goes gevraagd van wat vindt u. En we hebben zelf kritisch naar alles wat we doen uh, gekeken. En we hebben voor meer dan 4 miljoen euro uh, uh, bezuinigd. Dus u heeft aan de burger gevraagd van luister er moet bezuinigd worden. Waar wilt u dat er op bezuinigd wordt? Klopt en we hebben zelf ook goed nagedacht strategisch gekeken van ja. wat heeft Goes nodig. En daar is uiteindelijk dat, uh, dat pakket aan bezuiniging uitgekomen. Nou mevrouw van den Berg dat klinkt toch goed. Dat zou Den Haag ook vaker moeten doen misschien naar de burger luisteren. Uh, nou, dat is sowieso, vind ik, ook mijn taak. Hè, omdat uh, ook die praktijkinformatie, om dat ook mee te brengen. Ik leg ook erg veel werkbezoeken uh, af. Uh, een paar weken geleden ben ik met de lijsttrekker van uh, Tolen... de hele dag op pad uh, geweest. Maar ja, Den Haag gaf net het referendum af. Dan heb je inspraak en dan is het weg ermee. Maar ik denk dat je burgers uh, moet vragen. Hè, dus dat je uh, de informatie moet hebben voordat je aan een wet uh, begint. Mhm. Mm en daarom zeg ik, ik vind dat op het moment dat er over wetsvoorstellen wordt, uh, wordt nagedacht, of er wordt wat behandeld in de Tweede Kamer, ja. ik kan in de debatten tot op heden kan ik iedere keer gebruik maken van de praktijkinformatie die ik krijg door mijn werkbezoeken. Uh, ja. Die ik krijg van uh, nou, hier van uh, de, de lokale uh, CDA. Uh, maar vindt u, vindt u het een mooi gegeven dat daar de burgers van Goesers hebben meebesloten, over die hebben het uiteindelijk gezegd van nou, er moet bezuinigd worden. Doe dan maar op de groenvoorziening, liever dan hè, op onze scholen. Vindt u dat een mooi gegeven? Ik denk dat men dat hier in Goes heel mooi heeft gegeven. Uh, ja, maar ik bedoel, ik, ik, heb het niet, ik, ik heb het niet alleen over lokaal. Zou dat op grotere schaal ook moeten kunnen gebeuren? Ik denk wel dat je ook naar de praktische uitvoering van zaken altijd moet kijken. En dat je dan in een stad andere dingen kunt doen... dan dat je dat op nationaal niveau kan doen. Ja, dus bijvoorbeeld een, een, een volksraadpleging over... wat doen we met de Oostvaardersplassen? Uh, nou, dat zou ik, uh, gezien de discussies die we daar nu over hebben, helemaal, helemaal niet op in willen gaan op dit moment. Dus... <laughs> nee, heeft u daar geen mening over? Uh, ik zou zeggen, dan moet u zich wenden tot Jaco Geurts, dat is onze landbouwwoordvoerder. Okay. En, en die gaat ook over ja. natuur. Maar nog even naar Dirk Alsema. Meneer Alsema, u, bent, u heeft een fikse carrière. 23, 23 ik geloof, op u, 18e zat u al bij het CDA als bestuurslid. Dat klopt. Uh, ja, en nu bent u alweer een paar jaar wethouder en u bent pas 31. Bent u stiekem aan, terwijl ze naast u zit... aan de stoelpoten van mevrouw van den Berg aan het zagen? Nee, nee, nee, nee zeker niet. Zeker niet. Nee, mijn horizon die, uh, die, die staat elke keer maar een paar jaar uh, naar voren. Dus ik richt mij nu op de verkiezingen, dat goed doen. Terugkomen als wethouder en weer vier jaar aan de slag voor Goes. En wat er daarna komt, uh, dat zien we dan weer. En zo heb ik het tot nu toe altijd gedaan. En, uh, en dat werkt prima. De lokale held bent u van Joba van den Berg. Dirk Alsema, lijsttrekker namens het CDA. Moi. Ik in was Groes. echt van het weekend in Goes. ik vond het weer prachtig. Ik heb ook weer gewandeld door de zak van zuid beveland Dat is dan echt schitterend. Ja, ik, <lacht> ja, ik ben natuurlijk een Zeeuw, dus veel Zeeuwen uh, zullen dat meevoelen. Friesen zullen we over Friesland voluit kunnen vertellen. Maar ik vind het toch echt prachtig, ook weer over de zee uit te staan. Tel het voort, van. zou ik zeggen. Ja. Uh, dat doe ik ja. altijd, zeker. Maar ik moet ook kritisch blijven, hè? want er is nog werk aan de winkel in Zeeland, hè.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 Voor hun vorige single kregen ze een Edison voor Beste Popsong. Dat was voor de single Mind Made Up. Maar dit was All Things Under the Sun. Het een nieuwe single. NPO Radio 1. Willem Heijnveenhoven en Patrick Zodiers. De Nieuws BV. Oh. Ja, de jetlag is voorbij. Die van Patrick, maar ook die van Erben. Ja, toch? Hoop zeker. ik. Ja, ja, Beiden zitten hier ben uh, helemaal. <laughs> aan tafel. Nou ja, Patrick al een <laughs> tijdje. En Erben is aangeschoven omdat het natuurlijk maandag is. En dan bespreken we het afgelopen sportweekend met natuurlijk een paar belangrijke hoofdrolspelers. Ja, dat was echt gewoon genieten. Ik had denk ik gewoon kippenvel. Het was echt, uh, ja, echt onvoorstelbaar. NPO Radio 1. Eerst yes, internationaal met Dorald Negens. Op veel plaatsen in het land is om 12 uur het luchtalarm niet afgegaan. Een aantal veiligheidsregio's meldt dat er een technische storing was. En onderzocht wordt nog of die storing landelijk is geweest. Normaal gesproken worden de sirenes op de eerste maandag van de maand om 12 uur getest. Nu bleven ze dus op een aantal plaatsen stil. In de Syrische regio Oost-Ghouta zijn de eerste hulpconvooien aangekomen. De rode halve maan kwam met lege autobussen waarmee mensen geëvacueerd kunnen worden. En kort daarna arriveerden de eerste vrachtwagens van de VN. Die is van plan om 46 trucks met medische hulp en voedselhulp te sturen. Op een begraafplaats in Lobit zijn afgelopen weekend grafstenen vernield. Zeker acht grafcerken zijn kapot gegooid... en ook lagen er bierflesjes en glasscherven tussen de graven. En Team Sky en wielrenner Bradley Wiggins zijn woedend... over de beschuldigingen van een Britse parlementaire onderzoekscommissie... Die commissie zegt dat de Tour de France winnaar van vijf jaar geleden onterecht ontstekingsremmers heeft gebruikt. Wiggins en zijn team zeggen dat het voelt als een trap na. Radio. Dit. Ballen. Ja, en op maandag betekent dat alle ballen op Erben-Wennemars. Ja. Net weer terug uit Zuid-Korea. Hoe is het met je hoofd eigenlijk? Want uh, je bent natuurlijk nou, gevallen toen. Ja, nou, het gaat eigenlijk allemaal wel prima. Ja, ja. Ik heb wel een nu, nu heb ik eigenlijk een beetje, beetje last, van last van mijn nek. Dus fysiek, uh, in het gezicht ziet het er allemaal weer keurig uit. En je hebt een maar... hele dikke duim, hè, nog van die En val. ik heb wel een hele dikke duim, je ja. was je van je fiets gevallen? Ja, ik was van mijn fiets gevallen. Ik vond de 10 kilometer iets te spannend van Sven <laughs> Ja. Erben, we hoorden net dat nieuws over Bradley Wiggins. Die vindt het een trap na, na, na vijf jaar dat er nou ja. een... een, een, een wat, wat vind jij ervan? Ja, we moeten toch ook altijd Ik een vind dat, dat, dat, dat, dat het gewoon iedere oh. steen... Of, als het, als het gebeurd is, dan, dan is het niet goed. En moeten we het aanpakken. Maar volgens mij gaat het om fluimissiel. Het gaat om niet de meest zware test. En dat, dat, daarbij is wel dat alles wat dan... Als ergens iets genoemd wordt, één attest dan wordt het meteen gedacht aan een heel zwaar dopingvergrijp. Mm. Maar er zitten wel enorme, enorme verschillen in. En als dit dan genoemd wordt... Ja, dan, dan is je naam is er al aan. Dus uh, Bradley Wickers, is, uh, dat, uh, voor hem is het gewoon heel, heel vervelend. En dan vooral als het, niet, niet, als het niet, niet waar is, is het heel vervelend. Maar laten we gewoon goed onderzoeken... en er uh, moet nog meer onderzoek gedaan worden naar doping. Mooi. Heb je nog wat meegemaakt? Ik heb ongelooflijk veel meegemaakt. Want uh, ik, ik, ben, ik zit hier in het trainingspark. Ik ben, vanochtend ben ik al bezig geweest... ik heb al de Daily Mail gelopen in Alphen aan de Rijn. Want dat was vandaag de aftrap van de gezonde jeugdcampagne. Uh, want we, hey, sport gaat over gezondheid. En daar ben ik enorm voor. Dus, en de Daily Mail is gewoon dat De, de Daily Maal dat alle op kinderen school. op lage school gewoon iedere dag een mijl moeten gaan hardlopen. Ja. Niet omdat het gewoon allemaal toch is. Hardlopen? Ik dacht Bun gewoon wandelen. Wandelen mag ook. Het, <laughs> gaat, niet om, het gaat niet om hoe snel je loopt, maar het gaat om wel dat je gaat bewegen. En uh, op scholen weet je, kinderen moeten meer gaan bewegen. En dat is Daily Mal, is een heel mooi initiatief om kinderen meer te laten bewegen. Dus daar ben ik in om voor. Dus daar ben ik mee begonnen. Maar gisteren was de huldiging van Kalijn Achtereekte. <laughs> ja, en dan ben ik, ze hebben me, ze hebben me gestrikt. Ik moest erheen. En ik vond het eigenlijk hartstikke leuk. Weet je, want Kalijn Achtereekte Olympisch kampioen. En dan komt ze uit een, uit een klein dorp Lettelen. En dat zie je toch alweer. Dat, dat, je kunt, als, je best, als je toch een sportheld wil worden... dan moet je een sportheld worden uit een klein dorp. <laughs> Niet uit Amsterdam. Want dan, ja, dan gebeurt er eigenlijk niks. Maar als je in een klein dorp held of een grote medaille wint... dan loopt een heel dorp uit. En iedereen vond het mooi. En iedereen mocht ook op het podium komen. Dat is een heel lang wow. programma. En Kalijn genoten van En Lettelen staat voor één keer... Uh, echt op de kaart. Dus ik, dat, dat, dat was, dat was helemaal. En daarnaast heb ik nog geschaard, natuurlijk op de tuurreis. Ik ook. En ik ben, Waar ja, ging jij? Ik ben uh, bij, bij in Windersheim heb ik In Giethoorn. Ja. En op de ijsbaan naast mijn huis. Maar dat was van hele korte duur. Uh, want er was één middagje en daarna was het, uh, was het afgelopen met het ijs. Dus we hebben, ja. ik we, we vind het vrij fijn dat Nederland echt gewoon weer eventjes... Ja, heeft kunnen schaatsen, want die sport is zo allemachtig, fantastisch mooi. En dat, en dat blijkt ook wel dat die gekte die er is geweest de afgelopen week... dat mensen compleet onverantwoord af en toe op het ijs zijn Ik heb op de, de Keizersgracht in Amsterdam in 10 ja. minuten zes mensen door het ijs zien zakt. Ja, en dat komt echt denk ik ook gewoon door Instagram en door Twitter. Want je hebt één fotootje, nou je stuurt hem door... en die, die, dan heb je ergens op een stukje van 100 meter even geschaatst. En dan, daarna was het gewoon overwaard. Maar iedereen denkt, hé, hey, de kant geschaard wordt. Dus iedereen is massaal het ijs opgegaan. Vroeger ging je, ging je ook even schaatsen. Die echte wagenhalsen, maar die hadden een fotootje. En dan drie weken later lieten ze het ontwikkelen. En dan zes weken later lieten ze het zien aan hun vrienden. Dan, was het allang, dan, dan doorde het al lang weer. En nu kan iedereen in keer het ijs op. Van ja, nee, goed, dat zover het is allemaal schuld van dat Tot Maar als natuurijs weer. En alsof, dat ging ook gewoon door. Ja, dat ging zeker door. Want alsof we niet genoeg succes hadden behaald... op die Olympische Winterspelen ging het circus weer verder. Namelijk de WK-sprint in China. Kijk, daar komt Ten Mors en dan wordt het dus toch spannend. Gaat Ten Mors hier winnen? Gaat ze winnen? Nee, net niet. Maar wat is er dichtbij, zeg. En wat is het verschil klein? Ten Mors wordt de tweede Nederlandse wereldkampioen sprint ooit. Na Marianne Timmer, 14 jaar geleden, is ze nu de kampioen. Nuis... Gebruikt zo lang mogelijk de slipstream van Yamanaka. Duikt er dan onderdoor en moet hier een scherpe tijd neerzetten. Kan hij weer onder de 1-0-9. Het lijkt een opgave. 1-0-9-11. Daarmee houdt hij ieder van het lijf. Maar zet hij denk ik niet genoeg druk op Lorentz. De eerste Noorse sprinttitel in 37 jaar is voor Havard Lorensen. Op het podium voor Kjalt Nuis. Hij is nu de nummer 2 op dit WK-sprint. En Kijver bij de nummer 3. Het is jammer, ik wil gewoon mijn afstand hier. En uh, ik, ik heb gewoon gestreden voor wat ik waard was. En er ging er een hoop stuk. Hij ging net niet genoeg stuk om, uh, om mij de titel te brengen. Zo so biedt. Ja. Ja, dat is mooi hè. Wat, je hoort eigenlijk twee dingen. Je hoort eigenlijk het, het, het gematigd enthousiasme van Erik van Dijk... Van, van, de, uh, van de slaggever over de wereldtitel van Jorien ten Mors. En terwijl het wel een hele bijzondere titel is... Maar ze was ze, zelf ook niet, niet ja, helemaal ja, uit de dat komt ook dak, natuurlijk ja? omdat ze hem eigenlijk... heeft ze echt een wereldprestatie neer, in, neergezet. Zij is de tweede Nederlandse wereldkampioen ooit. Dus na Marianne Timmer, 14 jaar geleden. Alleen... Het, ze, kwam, ze heeft er hard voor moeten vechten de eerste dag... maar de tweede dag was Koidara de grote kanshebster. Die heeft zich teruggetrokken voor de laatste afstand. En toen was het in één keer gedaan. En dan, ja. dan krijg je eigenlijk in de laatste afstand de, de, de titel... en dan mm. verdien je eigenlijk een mooi podium. Maar ze is het wel geworden. De, de, de prestatie is daarom wel heel bijzonder... maar het was niet heldhaftig. Nee. Wat wel heel gaaf was, dan denk je van... Ja, is het echt zo'n toernooi een beetje met zo'n... Zo, zo ja, het moet even gedaan worden. Dat dacht ik eigenlijk wel een beetje. Maar dat, ik vond heel mooi de ontlading van Kjeld Nuis toen hij klaar was. Want hij werd tweede... En hij, hij was echt een tranen. En ja. toen zag je eigenlijk wel wat voor een spanning er eigenlijk op zo'n jongen gestaan heeft. En ook nog voor zo'n WK-sprint. En dat, dat, dat typeert ook de, het grote sportmanschap wat die jongen in zich heeft. Dat hij ook hiervoor gegaan is. En natuurlijk is het heel moeilijk om je op te laden na de Olympische Spelen. Dat je tweevoudig Olympisch kampioen bent geworden. En dan nog een week later, nog een week langer weg moet blijven van je gezin. Maar wel naar China gaat en daar gaat rijden en alles eruit haalt. En dan komt die ont ontlading eruit. Dan word je net geen wereldkampioen. En dan ben je nog echt oprecht teleurgesteld. Dan ben je een groot, groot, maar groot sportman. Maar ook blij dat het gewoon afgelopen was. Hij was blij dat het afgelopen Hij was. Hij was daar zo eerlijk in. Dat was echt prachtig om te zien. Ja, en dat leek je daar zien. Omdat het dat, denk je dat moment is daar. Dan is het in één keer afgelopen. En dan, en dan kun je het ook mooi afsluiten. Ik vond, het, ik vond het mooi om te zien. Ik vond het echt uh, uh, mooie sportmensen. Die daar afgelopen weekend in China aan, uh, aan de slag zijn geweest. Radio met b -b -b ballen En uh, Patrick. Wat heb jij meegemaakt dan, dit weekend? Nou, wat ik dan wel echt uh, mooi vond was... Nou ja, mooi is de moeilijk woord. Ik werd daar ook, dat ook wel uh, doorgeroerd... was de dood van die Fiorentina-speler Davide Asturi. Ja, die, die ja werd, jij hebt gezien, ja. ja en, en, en hoe Italianen daar dan ook mee Gelre, omgaan. Hè? Gewoon direct de wedstrijd werd direct afgelast. Alle wedstrijden in de Serie A werden afgelast. En zo zie je dat die, die passievolle Italianen... ook met, met passie kunnen rouwen en kunnen treuren. En ja, dat dat vind ik dan toch, uh, ja, dat ontroert mij ook. Ja, maar dat is het mooie ervan. Dat, dat, dat sport dan echt iets, iets verbinders kan zijn. Hè? Ja, en wat, wat dan zo totaal... Uh, we hadden het net in dat stuk over uh, app en vloed, over ja. Zeeland. Dat is dan vloed en dan totaal app Waar ik dan totaal op afknap... is die middagwedstrijd tussen Goat Eagles en de Graafschap... Mm -hmm. Waarbij spelers gewoon worden aangevallen door supporters van Goat Eagles. Dat, dat contrast tussen dat, dat, dat, dat, dat, dat mooie, rauwe in Italië... Ja. en dat hele botte, dat simplistische, dat platte... Uh, daar op dat en, veldje van Goat Eagles. En er was net, al, net al hoorde ik ook al iemand van de Goat Eagles... Maar, maar wat is dan een goede straf hiervoor? Want het is, we moeten toch een keertje ophouden hiermee. Dit kan toch niet meer? Dit is toch te erg? Ah, dit hoort er, niet, hoort, er niet, hoort er niet, ik heb het ook gezien. Maar, maar ze kregen ook tien minuten de, de tijd... om elkaar een beetje af te rossen daar ja. op, op het veld. Weet je ja, wel en... ook gevochten werd? Ja, waar waren we gevochten. <laughs> nou, Ik, wil ook, ga, ik ja? wil ook graag even mededelen... Okay. Wat, dat ik ook nog iets heb meegemaakt ja. dit weekend. Ik was, er, ik was bij Badr Hari Gerges tegen Gerges in Ahoy. Ja, was ah. grote gevecht, ja, ja. Badr Hari, voor het eerst was hij geloof ik in november... kwam hij uit gevangenis. En nu was zijn grote gevecht... zwaar gewicht tegen Hesdi Gerges... Ook wel wat lullige dingen voor en daarna. Ook vechtpartijen, maar daar wil ik het allemaal niet over hebben. Waarom oh, niet? Nou, ik was er niet bij, ik heb het niet gezien. Maar bij het gevecht, ja? Gergers Baderhali was ik wel. En uh, ja, ik vond het wel spectaculair. Waarom moet was jij daar, Willemijn? Nou, wat vind je dat mooi Dat ik dat wel leuk vind. Ja? Ik zal niet zeggen dat ik een grootste fan op aarde ben... maar ik ben wel eens eerder gegaan naar zo'n Glory-wedstrijd En ik had vroeger een vriendje die deed aan kickboksen. En ik heb in Thailand ook wel eens uh, boksen gekeken. En het heeft, ja, het is wel... Um, ik weet niet of je het sport mag noemen, maar het is wel oer. En het gaat er wel hard aan toe. En het is, Je zit wel... Uh, met, ik zat met zweet op mijn hoofd te kijken. En Badr Hari, wat één wat brok energie is tegen die Gerges... die een beetje te dik was, ja. vond ik. Ja. Vond ik dat, zei, dat zei Badr Hari zelf ook wel. En dan drie keer drie minuten er vol op in. Ja, het, het is, het is uh, zo energievol. Dat is misschien wat het mooiste. Die energie die hij van afspat, dat doet je wel een beetje de adem benemen. We gaan even luisteren. Het is toch echt Gerges die de wedstrijd maakt. Blijft druk zetten. Bader hangt in de touwen. Hesti Gerges ruikt bloed. Ja, maar dan is het Bader Hari die terugkomt. Weer naar het lichaam. Maar de ziet dat Bader nog een minuut heeft. Leg kicks van Bader Hari duwt Hesti Gerges weg. Wil afstand creëren. Begint nu uit te halen. Een heemmaker. De vermoeidheid slaat toe. If you give me a second chance, I beat you up. A unanimous decision. All for your winner. Dada! There's another rematch coming up, I think. We know Rico's watching at home right now. What's your message to him after this victory? I don't have to give him a message. The fight was a message. I think today I showed everybody. Nothing wrong with my condition, my friend. Nothing wrong with my physique. <laughs> Yeah. Zeker niks, nothing wrong with his fysiek. Ja, we hadden het liefst natuurlijk hier Bader Hadi weer spreken, maar ja, die is niet zo erg happig op de media. Yeah. Dus bellen we met de man die, die heel dichtbij hem staat. Dat is de man die na elke ronde een kus geeft op zijn hoofd. Zijn coach, en ik heb het idee dat hij nu ophangt, Mike Passanier. Oh. Ja, nou mooi is dat. Ja, als hij ophangt, dan is hij er niet. Hè? Maar ik dacht ineens, ik ben nou niet zo erg wel happig op de media. <laughs> Kijk het maar. Nou ja, je, hebt, je, hebt, ja, je had het over die energie. Ja. die je mooi vond. Het, uh, ja, ja, het, is, het is de show. Ja, het is show. Het is natuurlijk, het, maar je het, ziet ook twee mensen elkaar gruwelijk hard ja, pijn doen. Dat is waar. Ja. Maar ja, die dan wel daarna, want ik weet niet, zo, zo vaak ben ik er niet ja, geweest, maar, maar dat... die daarna oh, hij hangt, die daarna heel aardig de, tegen elkaar waren. Mike Passanier, de coach van Baderha, Hadi. Goedemiddag. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag, Mike. Hallo. Goedemiddag. Is, is, dat, is dat gebruikelijk? Want ze, ze, uh, die Hes die dus verloor, die, die ja. kwam echt op hem af en die ging hem nog even omarmen. Ze waren heel lief voor elkaar aan het einde toen het afgelopen was. Is dat gebruikelijk? Maar Het is natuurlijk een beetje wederzijds respect wat vechters altijd hebben. Kijk, van tevoren en tijdens, dan kennen ze elkaar wel wat aan doen. En als het dan klaar is, en bijna een goede prestatie ja. neergezet, dan ben je ja. blij om. En Jij geeft Badder altijd na elke ja. ronde ja. een kus op zijn hoofd, hè? Helpt dat? Hallo? Hallo, Mike? Mike. Uh, nou... Mike, uh, uh, uh, nee, Mike, de verbinding is een beetje slecht volgens mij. Mike heeft er niet zoveel zin in, geloof ik. Maar goed, maar wat, ik, wat ik opvallend vond... maar ik heb mij even laten bijpraten door de kenners daar. Uh, er staan nogal wat kenners zo om je heen. Ik dacht, ja, die Gerges, die was duidelijk een stuk minder afgetraind ja. dan Badr -Hari. Maar goed, dat zegt over weer niet alles. Want in het, het zwaargewicht kan je alsnog... Uh, dan mag je zo, zo zwaar zijn. Heb natuurlijk. je in ieder geval een mooi stootkussentje, denk ik, daar maar. Hè? Ja, precies. En dat maar, wil ik zeggen over ik, je Maar Ik wil dat toch even weten, want, want ik, ik, hoe moeten we daar, daar hier nou naar kijken, naar deze sport? In hoeverre is het. Zit er nou, uh, is het, de sport zelf vind ik prachtig hè. Ja. Ik vind het geweldig om naar te kijken. Maar de hele entourage eromheen. Is dat nou beter dan een aantal jaar geleden? Want het was, vroeger was het natuurlijk allemaal witwasserij. en, en slecht volk daar rondom rond die wedstrijd. Nou, ik denk dat er wel wat is opgeknapt. Want vroeger had je van die tafeltjes, ja. uh, voor waar ik voor weet ik veel, voor een paar duizend euro kon je daar gaan zitten. En lekker. Ja. En dan zat allemaal Penose zat daar. Dat is niet meer. Nee. Uh, dus ja, nou, maar goed, aan de andere kant werd er dus wel voor en na deze match werd er gevochten. Ja? Goed, ik weet niet hoe groot dat was, hoor. daar wil en, ik vanaf maar, zijn. En, en, en maar de, de, de, ze proberen de penose te weren. Nou ja, dat, dat weet, ik weet niet of dat is gelukt, maar er zijn wel maatregelen dus. Hm. In ieder geval, Bader Hari, ja, die willen we natuurlijk ook in een rematch zien... met Rico Verhoeven, want dat moet dan de wedstrijd der wedstrijden worden. Ja. Maar we moeten het toch ook even hebben over de man die ook... ja, uh, ja eigenlijk de wedstrijd van zijn leven uh, al gespeeld heeft. En meerdere keren in het shirt van Oranje... over niemand minder dan Wesley Sneijder. Zeker. Wesley stopt ermee. Uh, Jij wou er iets over zeggen, Erben. Nou, ik vind het fantastisch dat wij zo'n groot sportman gehad hebben. Maar ik zit, maak me wel een beetje... Hij stopt er nu mee en dan krijgt hij waarschijnlijk ook een standbeeld, hè? Dat denk ik wel, ja. Ja, want dat hoort er, Tegenwoordig alle grote voetballers die dan gestopt zijn... die krijgen dan een standbeeld. Ik krijg ze dan bij de en KNNVB daar in zo'n beeldentuin. Ja. Of eigenlijk is het meer zo een soort van kerkhof van grote voetballers. Dus ja. staan ze dan naast elkaar. Maar dat ze ook heel fijn vinden dat Wessie nou eens een keer daarvoor opstaat. Want ik heb ook de hulde gezien van, van uh, Irene Wius. En die krijgt ook een standbeeld. Ook terecht, ook een grote sport, groot sportvrouw in Goorlen. Maar Wessie Snijder is een aanvoerder. Is een visionair. Die gaat zeggen natuurlijk, "Van ik wil dat standbeeld hebben. Maar ik wil niet, zo, omdat ik klein ben, naast die grote Ruud Gudden staan. Nee, ik wil een standbeeld krijgen. En dan wil ik gewoon in Utrecht. In Utrecht moet de standpunt staan, want ik wil mensen inspireren. En, ik moet, en, en dat moet daar staan waar ook, waar ook mensen weer, waar jongetjes weer, weer kunnen leren voetballen. En, en waar jongetjes kunnen kijken naar dat mooie standpunt... En dat ze dan later ook een wedstrijd snijden zien. En zo'n tuin, dat slaat toch ook nergens op? Nee, dat gaat dan helemaal je... nergens op. Nee. Maar goed, <laughs> dat slaat nergens aan. op. Maar wat hebben wij genoten en wat zullen we missen? Wesley Snijder. Hij stopt bij het Nederlands elftal. Gelukkig voetbalt hij nog even door. En misschien komt hij ook nog wel een keer terug in Nederland uh, uh, voetballen. Maar hoe moeten wij in, het, in Oranje verder zonder hem? Wel nu, het antwoord komt van Guus Meeuws. Zie dit aan de ene kant als ode aan Wesley en als andere kant aan hard onder de riem voor het snijdeloze oranje groots zijn. en groot is Jor. Wesley Snijder. Radio met b -b -b ballen. Het was een prachtige week op het WK baanwielrennen in Apeldoorn. <klaan> Nederland eindigde gewoon bovenaan in het medailleklassement met vijf gouden, vijf zilver en twee bronzen medailles. Nog nooit heeft Nederland zo goed gepresteerd op een wereldkampioenschap. En dan heb je iemand dan heb je iemand ertussen die op haar 35 ste koningin van het WK... baanwielrennen genoemd wordt. This is how een ere-ronde op de scratch is onwaarschijnlijk. Kirsten Wild, de sprint. komt alleen aan en is wereldkampioen een scratch. Kirsten Wild op weg naar de wereldtitel, wil gewoon die eindsprint natuurlijk winnen. En wereldkampioen worden op het Onium en dat doet ze. Zeer slim en krachtig gereden, Kirsten Wild, wereldtitel nummer 2. Ja, ik heb hier ook zo verschrikkelijk hard voor getraind, dus ik ben er ook echt wel heel, uh, ja, gewoon heel blij mee. De vijf meest krankzinnige dagen uit de lange carrière van Kirsten Wild. Gebalde vuist naar uh, PMA. Ik denk dat uh, Valente het zilver pakt, maar zij is de wereldkampioene. Wereldtitel nummer 3. Ja, dat is echt bizar. Nooit gedacht dat ik dit ooit zou kunnen. Ik ben er echt super, super blij mee. Je bent de koningin van het toernooi. Ja, ik ben gewoon echt heel blij. Ja. En we hebben de koningin aan de lijn. Hartelijk gefeliciteerd, Kirsten Wild. Ja, bedankt. Ja, wat een ongelooflijk knappe, knappe prestatie heb je geleverd. Je bent de koningin van het baandoeren. Heeft, heeft, heeft de koning eigenlijk al gebeld? Uh, ik ben door, de, door het koningshuis benaderd, ja. Oké, okay. ja. en wat zeggen ze dan? Ja, ook wel uh, gefeliciteerd en dat ze het <laughs> heel gaaf vinden. Maar word je dan ook drie keer gebeld? Uh, ik heb ze één keer gemist, maar ik ben uh, die andere twee keer gebeld. Ja. Uh, en ook, ook Mark ja. Rutte erachteraan? Uh, ja, Ons die president... heb ik ook gesproken. Oh, heb, geweldig. Oh, en en Geweld. terecht, hoor. En terecht, helemaal terecht, ja. Hey, uh, uh, hoe, hoe, waar heb je dat vandaag gehaald? Want 35 jaar en dat je dan op deze leeftijd nu een keer... de, de koningin van de baanwielrennen bent geworden. Ja, ja. Uh, ik kan het zelf ook nog niet helemaal geloven. Maar ik denk dat het wel eigenlijk uh, ja, jaren hard trainen is... en dat het nu allemaal op zijn plek viel. En uh, dat het er misschien al wel langer een beetje in heeft gezeten... maar dat het nu gewoon... Gewoon echt allemaal op zijn plek viel. En, en ja. hoe komt dat dat het er nu uitkomt dan? Wat is de omslag geweest? Ja, ik vind het lastig om het zo te benoemen. Maar ik denk dat het gewoon heel veel kleine dingen waren. Wat nu allemaal gelukt is. Ik heb, ik heb de winter heel goed kunnen trainen. Eigenlijk nauwelijks uh, tegenslag gehad in blessures. Hm. Uh, ik heb wat op mijn voeding gelet. Wat misschien wat mee heeft geholpen. Uh, ja, uh, ik denk dat ik tactisch gewoon goede moves heb gemaakt onderweg. En dat allemaal bij elkaar... Uh, ja, dan krijg je dit. Ja, want wat, ja. wanneer je naar bari wil rennen... is natuurlijk eigenlijk de ideale sport voor cijfertjes, hè? Als je het, want ja. het gaat, uiteindelijk gaat alles gewoon om vermogen. Dus vermogen is kracht, maal, snelheid. Uh, bij jou wordt alles gemeten. Heb je dan... Wordt ook jaren, heb je niet één, één aspect van... Nou, dit heb ik nou echt zoveel, zoveel beter dit, dit, dit is gewoon aantoonbaar beter... dan dat ik de dat, dat, dat jaren ervoor was? Nou, ik heb wel... Um... Met het Omnium is de puntenkoers. komt er heel erg de nadruk op te liggen. Ja. En daar hebben we wel heel veel aandacht aan besteed. Van, ja, als je een rondje moet pakken... moet je dus gewoon zes ronden heel hard kunnen fietsen. Dus ik heb heel veel trainingen gedaan. Met zes ronden heel hard fietsen. Ja. En dat allemaal met de vermogensmeter inderdaad. Kun je dat allemaal heel mooi bijhouden. En weet je precies wat je aan het doen bent. Ja. En met data van ontzettend veel wedstrijden... wist je ook precies wat nodig is om goed genoeg te zijn. En heb je dan en, een aanpassing gemaakt? Uh, nou, ik heb wel heel veel blokken gedaan. Met 25 minuten op vermogen. Uh, Sprintjes in die blokken, uh, allemaal dat soort dingen. En je ja. moet ook enorm pijn kunnen leiden. Uh, ja, het is wel een, uh, een sport van afzien. Maar je weet ook dat het niet uh, ontzettend lang duurt. Het is maximaal 25, 30 minuten en dat is wel te overzien. Maar heb je je pijngrens ook weten te verleggen? Ja, ik denk dat je die eigenlijk elke keer al weer een stukje verlegt. Maar als je dan door hebt dat je voor een titel rijdt... dan, uh, ja, dan schuift hij gewoon in één keer ontzettend veel <laughs> verder. Ja, want ik, ik, ik, ik heb ook gekeken bijvoorbeeld naar, naar, naar uh, Jeffrey Hoogland. Heb jij Jeffrey ook door duizend meters zien rijden? Ja, ik heb het gezien, ja. En dan, ik en denk dan... dat dat een heel andere pijn is dan die ik heb. Dat is natuurlijk, hij is sprinter. Ja? Jongens die maken zoveel lactaat aan. Dat is bij ons natuurlijk wel een beetje anders. Omdat het toch een, een duur onderdeel is. Ja, maar is het ook niet, want, want, uh, Jeffrey, kijk, dat is het mooie van deze sport. En ik, ik ben natuurlijk ook een sprinter geweest vroeger. En uh, daar kan ik ook pijn leiden. Maar bij, in deze baanwielersport, mensen realiseren zich dat je kunt niet schakelen. Dus je hebt één verzet waarmee je rijdt. Je kunt ook niet terugtrappen, je kunt ook niet remmen. Dus die, als die motor eenmaal op gang komt, dan moet je dus doorgaan. Ja, maar dan moet je de pijn ook even uitleggen. Want we, we zagen op beeld, nou, hij had overal pijn. Hij kon niet meer lopen. Hij, zijn benen waren kapot. Hij viel flauw van de vermoeidheid. Die, die Jeffrey ging het helemaal, helemaal stuk ja die ging, ging, en dat en dat kan dus ook in, in alle, alle sporten ook maar je kunt op een gegeven moment je kunt niet meer voor die pijn weglopen op een baanfiets omdat die baanfiets die blijft gaan eerst trek je hem op, op snelheid en als je volgens mij kapot gaat, ja, dan heeft die fiets gewoon snelheid. En dan moet je gewoon door. Als je bijvoorbeeld gaat schaatsen, dan ga je iets omhoog zitten. Je gaat het ritme iets veranderen. Je gaat iets, iets van die pijn afstappen. Maar dat kan op zo'n baanfiets, kan dat niet. Want die baan, die fiets, die blijft, blijft, blijft, blijft gewoon doorgaan. Ik zou gewoon bang worden voor, voor, voor, voor, die, voor, voor die fiets. Want het vermogen. Ja, dat maakt het ook altijd wel heel lastig. Want je ja. moet altijd een versnelling kiezen. Ja. Eigenlijk wil je een redelijk zwaar versnelling. Want dat. Dat fietst gewoon makkelijker. Ja. Maar een zware versnelling betekent ook dat je constant... jezelf op gang moet trekken op die zware versnelling. Dus dat is eigenlijk helemaal niet prettig. Nee. Dus dan wil je liever weer wat lichter doen. Maar ja, als je dan weer hard moet fietsen en je zit met die lichte versnelling... dan zit je weer echt veel te licht. Dus dat is wel een ding waar je, waar je heel erg tussen moet kiezen. En dat is wel een ding wat ik deze winter heel veel heb gedaan. Ik ja. heb heel veel op de, op de rollenbank gezeten op mijn baanfiets. Ja. Op een hele lichte versnelling. Om gewoon steeds die gewenste te verleggen, dat ik dus steeds sneller kan bewegen... en daar eigenlijk minder moe voor horen zeg maar. Ja, maar nu ben je dus drie keer wereldkampioen. Kan je dat beseffen? Drie keer wereldkampioen? Uh, nee. <laughs> ja, het heel, ja, het is echt heel bizar. En, en dan komt want... nu, nu, nu komt dan ook, ook nog dat punt, want dan ben je drie keer wereldkampioen... dan ben je, dan ben je 35. Over 2,5 jaar ben je bijvoorbeeld maar 38... als je op de Spelen staat. Denk je daar, denk je daar, daar, daar dan meteen aan? Of denk je daar, oh shit, kan, kan ik het dan, dan nog wel? Nou, ik had voor mezelf heel erg duidelijk een, uh, een lijn gezet na dit toernooi. Ik denk ja. dat dit is gewoon mijn eerste eindpunt en daarna zie ik eigenlijk wel weer verder. Ja, uh, Ja, eigenlijk denk ik dat nog steeds. Ik denk ook niet dat ik nu een beslissing moet maken, want nu uh, zeg ik overal ja op en dat is natuurlijk niet op het moment. Uh, ja, ja, dat is wel heel gaaf om, uh, om verder te denken, maar je, je weet gewoon niet hoe het gaat. En het is ook geen garantie dat ik deze trui nu haal, dat je dan ook alles haalt. Ja. Ik ben twee keer naar de speler geweest. En ik weet wat je ervoor moet doen. En wat je ervoor moet laten. Ja, dat moet ik moet wel voor mezelf bedenken. Wil en kan ik dat nog een keer? Heeft je dat ook anders gemaakt? Want nu, nu wil je daar niet meer over, over, over nadenken. Maar juist dat je veel meer in het in in moment zit. Is, is, is dat niet, niet, niet veel belangrijker dan, dan, dan die speler helemaal heilig maken? Ja, ik, ik probeer hier echt enorm van te genieten. En ik denk dat dit gewoon echt heel bijzonder is. En uh, ja... Dat, ik, ik, ik weet niet uh, hoe ik daar verder nog mee verder ga. Ik ja, kom <laughs> ja, weekend gewoon weer keihard de wolf drinken. Genieten. Gewoon keihard blijven genieten. Kirsten wilt ja. nogmaals enorm gefeliciteerd. En wat hebben we van je genoten? leuk om te horen en bedankt. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Erben, uh, komende week waar moeten we op gaan letten? Ja, dan zul je zeggen van Wenemars heeft natuurlijk altijd weer iets over schaatsen. Dus dat heb ik ook. De laatste keer, maar ik heb ook echt een hele goede reden. We, de, de, we hebben de Olympische Spelen gehad, we hebben het WK Sprint gehad, maar dit weekend is het wereldkampioenschap allround. En het heet voor één keer niet het wereldkampioenschap allround, maar het heet de komt een nieuwe meester van de wereld. 125 jaar geleden werd Jaap Eden voor de allereerste keer wereldkampioen allround schaatsen in Amsterdam. En dit weekend hm. is het in het Olympisch Stadion is daar een nieuwe wereldkampioenschap rond. Met een echte oude ijstijd is weer herleefd. Komt weer vanuit Noorwegen over. Dus de echte Noren tegen de Nederlanders. Sven Kramer in een staan. En als je erbij wil zijn, op vrijdag en op zondag zijn er kaarten. Op zaterdag is de ram, is het al helemaal uitverkocht. 25.000 man in er het Olympische Stadion. We hebben er nog uren over dat kunnen praten, maar de tijd graag. is helemaal niet meer voor. Want zo kans. meteen dus hebben we Radio 1 al. vandaag. Met niemand minder dan Suzanne Bosman. En morgen zijn wij er weer. Tot morgen. Aan de